6 uur. Het NOS-journaal. Anno Duyvene de Wit. Rupert Murdoch betuigt spijt over afluisterschandaal. Limburg-statenlid PVV stapt uit fractie. En Noor Husoft wint 16e etappe Tour de France. Mediamagnaat Rupert Murdoch en zijn zoon James hebben in het lagerhuis gezegd spijt te hebben van het aftappen van telefoons door News of the World. James Murdoch sprak het eerst tijdens het verhoor door de onderzoekscommissie. First of all, I would like to say as well just how sorry I am and how sorry we are uh, to particularly the victims of illegal voicemail interceptions and to their families. It's a matter of great regret of mine, my father's, and everyone at News Corporation. Mediamagnaat Rupert Murdoch zei dat hij zelf niet wist dat onder meer voicemails van beroemdheden werden afgeluisterd. Murdoch zegt dat hij alle vertrouwen had in zijn ondergeschikte. En hij zei niet te weten of hoofdredacteur Brooks van News of the World. wel op de hoogte was van de afluisterpraktijken. Murdoch noemde de hoorzitting vlak na aanvang de nederigste dag van zijn leven. Ik like Dit is de meest humble dag van mijn leven. Vertrekkend politiechef Stevenson heeft eerder vandaag tijdens het voorgezegd gezegd. dat tien van de 45 politievoorlichters bij News International hebben gewerkt. Maar volgens Stevenson is er geen bewijs voor foute verbanden... tussen de voorlichters en het bedrijf van Murdoch. De hoorzitting van Rupert Murdoch is tien minuten geschorst... na een onduidelijk incident in het lagerhuis. Volgens de BBC werd Murdoch belaagd door iemand vanaf de publieke tribune. Er zijn beelden te zien van een aangehouden man... die is besmeurd met een witte substantie. Het zou gaan om scheerschuim. De vrouw van Murdoch zou de aanvaller hebben geslagen om haar man te verdedigen. Het Limburgse Provinciale Statenlid Harm Uringa uit Bunde... is met onmiddellijke ingang uit de fractie van de PVV gestapt. Dat gebeurde om hem moverende redenen, zo maakte de PVV-Statenfractie bekend. Daarmee is het CDA weer de grootste fractie in het Limburgs parlement. De 66-jarige Uringa gaat verder als zelfstandige eenmansfractie... binnen het Limburgs parlement. Meer wilde de PVV-fractie niet kwijt. Uringa zelf zei dat het een lang proces is geweest... en dat hij nu de knoop heeft doorgehakt. En meer wilde ook hij niet kwijt. In Amsterdam hebben onderwijsassistenten grote moeite met lezen. Minder dan de helft heeft een voldoende gehaald voor een toets begrijpend lezen. Schoolbesturen voor basisonderwijs hebben 164 onderwijsassistenten laten toetsen op hun Nederlandse taalvaardigheid na een eerdere toets voor peuterleiders. Onderwijsassistenten ondersteunen de leraar, waarbij zeker in de eerste groepen van het basisonderwijs een belangrijk accent ligt op taalactiviteiten. De schoolbesturen hebben besloten dat onderwijsassistenten... die de toets niet hebben gehaald, extra scholing krijgen. Bij de Peuterspeelzaal in Amsterdam is vorig jaar al zo'n soort actie geweest. Ook veel mensen zijn daar uh, ook geschoold afgelopen jaar. En we zien dat mensen in een jaar tijd dat uh, gevraagde niveau prima kunnen bereiken. De onderwijsassistenten hebben taaltoetsen gehad op het hoogste MBO-niveau... zoals dat volgend jaar wordt ingevoerd. Een deel van hen is volgens de gemeente Amsterdam daarmee getoetst... boven hun oorspronkelijke opleidingsniveau. De politie van Middelburg heeft een man van 29 opgepakt... die wordt verdacht van de dubbele moord in die stad. Afgelopen nacht werd daar een echtpaar in hun huis om het leven gebracht. Toen de politie aankwam was de vrouw al overleden. De man bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de politie is de verdachte een bekende van de twee. Na de moord vluchtte hij en de politie zette direct een klopjacht in. Vanochtend vroeg werd een begraafplaats... waar de man zich verborgen hield afgesloten. De begraafplaats uh, is uh, behoorlijk groot en uh, er staan ook nogal wat bomen en uh, plekjes waar je je goed kunt verschuilen. Dus vandaar dat het zo lang geduurd heeft voordat hij gevonden is. Bij de arrestatie van de 29-jarige verdachte heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Daarbij raakte niemand gewond. De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een winst gemaakt van 2,7 miljard euro. Dat was bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Wells Fargo is de op drie na grootste bank in de Verenigde Staten. De bank draait vooral zo goed doordat er minder geld afgeschreven hoeft te worden... op leningen van klanten die waarschijnlijk nooit terugbetaald zullen worden. Zakenbank Goldman Sachs zag zijn winst in het tweede kwartaal verdubbelen... ten opzichte van vorig jaar tot bijna 750 miljoen euro. In de zestiende etappe van de Tour de France naar GAP... heeft favoriet Andy Schleck achterstand opgelopen op zijn concurrenten... Evans, Contador en Samuel Sanchez... Ook Frank Slek en Ivan Basso liepen wat achterstand op... maar minder dan de 1 minuut en 6 seconden die Andy Slek verloor. De Fransman Veuclair hield de schade beperkt en behoudt de gele trui. De rit naar GAP werd gewonnen door de Noord-Tor Het was zijn tweede etappezege in deze Tour. Huushoft versloeg zijn medevluchters Boers van Hagen en Hesjedaal in de eindsprint. De Nederlandse waterpolo vrouwen hebben op het WK in Shanghai hun tweede wedstrijd gewonnen. Kazachstan werd met 13-3 verslagen... Nederland speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen titelverdediger Verenigde Staten. Dan het weer. Vanavond vooral in het zuiden en oosten enkele buien. Elders droog. Morgen eerst zon. S'middags kans op buien en een middagtemperatuur rond 20 graden. En ook namorgen wisselvallig en koel. Cool. Aan Verkeersinformatie. Er staat in totaal 35 kilometer file. De langste files staan op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... voor Nieuwegein 5 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de Ring van Amsterdam de A10 west richting Zaanstad... voor de Koentunnel 6 kilometer. Op de A10 zuid en oost richting Amersfoort... tussen Knoppen te Nieuwemeer en Duivendrecht 6. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en Haps... 5 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 7 minuten over 6. U bent weer terug bij Radiotour... waarin we uitgebreid stilstaan bij de etappe van vandaag. Vooruit kijken naar morgen. En ook nog wat andere actualiteiten met u behandelen. Onder andere over het afluisterschandaal in Engeland natuurlijk. Rondom om Nieuws of the World praten we straks over met onze correspondent... en onze staatssecretaris Knapen... die in Nairobi een vluchtelingenkamp bezocht. Dat alles uh, straks. We beginnen weer even met de tour zelf. Want Cadell Evans deed hele goede zaken. Vandaag sprong mee met Contador in de klim. Was uh, gedurfd er in de afdeling. Daling en wonderstijd op al zijn concurrenten, Daal, uh, naderde ook Thomas Veukler... staat nu tweede in het algemeen klassement, kaderde al even op 1,45. En uh, ja, Han Kok gaat in gesprek met zijn ploegleider bij BMC, John Lelange. Ja, dat is een goede dag, hè? Ja, niet slecht. En onverwacht. Uh, voor u, niet voor ons, want...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 Wat voor conclusie trekt u dan? Dat alles goed gaat, maar dat alles kan veranderen morgen en overmorgen. Maar het is een steekspel natuurlijk, hè? De jongens laten elkaar de spierballen zien. Het is een psychologisch spel. Nou, voorlopig staat Evans op punt uh, voor, hè? Ja, we, we zijn goed geplaatst en we zijn proberen om uh, misschien nog morgen iets, uh, iets te maken. We zullen wel zien. De indruk die Conte doormaakt? Niet slecht. Uh, het is de eerste dag waar hij heeft, uh, terug de benen van, uh, van vorig jaar denk ik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 Hele mooie afdaling. Hele mooie afdaling, zei John de Langenlust, de ploegleider van Kenel Evans... die eh, vrolijk de bus instapte. Eh, we gaan het over iets heel anders hebben, want oorlog en droogte... leiden tot een ramp in de hoorn van Afrika. De kiezers laat zich het beste zien in Noord-Kenia... in het vluchtelingenkamp Dadaab... waar nou dagelijks meer dan duizend uitgehongerde Somaliërs arriveren. Staatssecretaris Ben Knapen ging er vandaag zelf kijken. En Afrika-correspondent Koert Lindijer vergezelde hem. Maar dat is wat het van Minister Ben Knapen probeert hier vluchtelingen te interviewen. Een uh, vrouw met twee. Een jong meisje moet ik zeggen. Een jong meisje met twee uitgemergelde kinderen. Minister, hier worden de cijfers worden mensen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, wat een drama. Minister, we staan hier nu bij de voedseldistributie. Is voedsel. Het grote probleem? Nou, uh, als je honger hebt wel. Uh, structureel gezien, op den duur, is natuurlijk voedsel niet het grote probleem. Uh, maar is het meer een kwestie van... Uh, ja, waar is voedsel op welk moment? Maar als je hier aankomt en je hebt uh, dagenlang afgezien... en je hebt niet eten gehad... dan is natuurlijk logischerwijze voedsel het grootste probleem. Ga je zelf maar naar als je honger hebt, dan is voedsel het probleem. Dus ik begrijp wel dat die mensen hier natuurlijk gretig in die rij staan... om zo snel mogelijk iets te eten en te drinken te krijgen... In die zin is het een crisis van overleven, leven of dood. Ja, zo te zien is dit gewoon een overlevingscrisis. Die mensen lopen dat hele eind niet omdat ze het hier zo leuk hebben. Het is hier natuurlijk toch ook behoorlijk afzien. Maar die mensen die zijn, ze maken op mij een vrij desperate indruk. En een aantal heeft gewoon honger. Je ziet ook dat ze, een aantal, dat oude vrouwtje wat we net zagen, dat was er helemaal uitgemergeld. Dus ja, die willen eigenlijk nu voorlopig eigenlijk maar één ding, denk ik. Dat is eten, drinken en rusten. Behalve de droogte waardoor een crisis in het nomadisme is ontstaan... in Noord-Kenia en Ethiopië... is de grootste crisis in Somalië zelf. Waarom gaat u geen voedsel in Somalië afleveren? Ja, dat gaat niet. Uh, uh, Somalië is uh, buitengewoon onveilig. Uh, je komt er bijna niet in. Uh, het, uh, daar heerst een soort burgeroorlog... en daartussendoor nog een strijd... Uh, van islamitische islamitisch-radicale organisatie, Al-Shabaab. Niemand wil voedsel brengen naar uh, terroristische organisaties om hen vervolgens daar een financieel voordeel mee te bezorgen. Het gaat erom dat je arme mensen helpt. Als dat kan, uh, als je arme mensen rechtstreeks kunt helpen, uh, dan zijn wij daar natuurlijk toe bereid. Alleen tot nu toe blijkt dat eigenlijk niet te gaan. Staatssecretaris Ben Knaap in een reportage van correspondent Koert Lindijer. We gaan naar Engeland, want uh, nou, de afgelopen weken kwam er natuurlijk steeds meer informatie naar buiten... over die duizenden Britten die werden afgeluisterd door de Britse tabloid News of the World. En vandaag werd een aantal hoofdpersonen gehoord in het Britse lagerhuis. Dat leverde allerlei tafereelen op. Correspondent Arjan van der Horst, jij volgt voor ons die hoorzittingen. Uh, Arjan, eerst maar eens even dat eerste een heel onverwacht tafereel uh, was er op een gegeven moment. Wat, wat, wat, wat gebeurde er? Ja, dat gebeurde zojuist en ik sta hier niet verder van de plek waar het gebeurde. Rupert Murdoch die uh, buiten, naar buiten kwam na, het af, na afloop van het verhoor en die karakter ja, blijkelijk werd aangevallen en hij werd snel in een auto gezet en weggereden. Dus... Uh, dat, dat is net gebeurd, net, net na het aflopen van de verhoren. Eh, laten we meteen maar met hen ook beginnen. Er werden meerdere mensen gehoord vandaag. Maar James en Rupert Murdoch, de eigenaar van News of the World, vader en zoon. Eh, namen die uiteindelijk alle verantwoordelijkheid op zich voor het afluisterschandaal? Er werd een heel merkwaardig spel gespeeld door beide heren vandaag. Eh, Rupert Murdoch begon eigenlijk meteen door te interromperen. En hij zei: ja, Ik ben nog. Dit is mijn nederigste dag ooit. En hij herhaalde wat hij ook al eerder heeft gezegd. Dat hij geschokt is door alle onthullingen over de afluisterpraktijken bij zijn krant News of the World. Maar ja, later werd hij gevraagd. Uh, voelt hij zich nu ook verantwoordelijk voor dit hele fiasco? En dan zei hij glashard nee op. En dan gaf een beetje de schuld aan de mensen zoals hij omschreef. die hij vertrouwde. En dan met, met name zijn rechterhand, Les Hinton. Dat is uh, de man die afgelopen vrijdag uh, ontslag nam. Uh, veel van de vragen die hem werden voorgelegd, wist hij ook geen antwoord op te geven. Er uh, werd bijvoorbeeld gevraagd over alle hoofdpersonen in dit afluisterschandaal verdachten, Ex-werknemers van zijn News of the World, die bleken helemaal niet te kennen. En hij gaf een beetje de indruk dat hij uh, pas een paar weken geleden... voor het eerst van het hele afluisterschandaal had gehoord. En de verantwoording legde hij dus elders zeg maar, in zijn concern. W werden ze hard aangepakt, die Mur Murdoch's in dat opzicht? In, in, in, in het verhoor, zeg maar? Het was wel interessant te zien, bijvoorbeeld het optreden van uh, een zekere Ian Watson. Uh, Ian Watson is een parlementariër, een van de weinige politici in Groot-Brittannië... die het al jaren durft op te nemen tegen het uh, Murdoch-imperium. Ja, niet zich echt vast als een pitbull in Rupert Murdoch. En hij stelde ook hele moeilijke vragen, vragen waarop hij dus geen antwoord wist te geven. Hij zag dat zijn zoon James probeerde in te grijpen, de aandacht weg te trekken bij zijn vader. Maar Watson die liet niet los, Die zei nee... Deze man is uiteindelijk hoofdverantwoordelijke voor alles wat er in zijn bedrijf uh, gebeurt. Dus hij moet de vragen beantwoorden. Of het ook wat heeft opgeleverd, dat is natuurlijk een tweede. Dat is een tweede. Er werden meer mensen gehoord. Politiechefs. Politie staat ook zwaar onder druk natuurlijk... na alle, alle dingen die naar voren zijn gekomen de laatste dagen. Wat werd aan die politiechefs met name uh, voorgehouden? Nou, dit waren de twee politiechefs vooral... die uh, de afgelopen dagen opstatten. Hoofdcommissaris Stevenson en plaatsvervangend commissaris John Yates. John Yates was de man die verantwoordelijk was in 2009... toen de opdracht kreeg om nog eens het bewijsmateriaal door te nemen... rond dit afluisterschandaal. Toen concludeerde hij, er is helemaal niks aan de hand. Er is geen bewijs, dus er is ook geen aanleiding voor verder onderzoek. Dit jaar is gebleken dat hij dat bewijs helemaal niet heeft doorgelegd. En daar werd hij natuurlijk ontzettend over doorgezaakt. Hij erkent nu ook... Dat hij gefaald heeft. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers uh, van het afluisterskanaal. En uiteindelijk heeft het hem ook zijn baan gekost. Want uh, deze week werd duidelijk dat hij ook dik bevriend was met oud-werknemers van News of the World. Oud-werknemers die zelfs werden ingehuurd door de politie. En dat waren vragen die ook aan hoofdcommissaris Stevenson werden gesteld. Hoe het toch kan dat die banden met de media zo innig waren. Hoe, hoe gaat het nu verder? Worden er nog anderen gehoord vandaag ook? Ja, nu staat uh, uh, Rebecca Brooks op het punt verhoord te worden. Brooks is ook een van die hoofdpersonen in het hele afluisterschandaal. Oud-hoofdredacteur van News of the World. Tot voor kort ook hoogste baas bij News International, de uitgever van de krant. Ja, zij stapte afgelopen vrijdag op, werd zondag gearresteerd. Uh, en zij wordt verdacht uh, van dat ze wel degelijk op de hoogte was van alle afluisterpraktijken. Kant, iets wat ze altijd ontkend heeft. En daar zal ze nu het komende uur over aan de tand gevoeld worden. En Arjan van der Horst blijft dat voor ons volgen. Radio -tour de dans, de Komen wij weer bij de Tour. Op weg naar de Alpen werd de tussenetappe naar GAP gewonnen door Thor Hueshoff. Het Noorpakt alweer zijn tweede etappe. Was de sterkste in de sprint van een kopgroepje van drie. Uh, ze kijken naar elkaar. Kijken, kijken, Kijk daar gaat Torusov, Daar gaat Torusov. Uzov. is de eerste die aangaat. De sprint loopt licht omhoog. Heel licht is het. Het is een ideale sprint. En dan maar zien hè. Hesjedaal. Ja hoor. Hesjedaal gooit de handen al omhoog. Want hij weet dat zijn ploeggenoot Torusov heeft gewonnen. En dan wordt Bouwasson tweede. En Ryder Hesjedaal, de knecht van Torusov, is ongelooflijk blij met de overwinning van zijn kopman. En eh, voordat deze mensen waren weggekomen, was het heel onrustig geweest vanaf de start. De ene na het andere groepje probeerde weg te komen. Meer dan 50 in het eerste uur werd gereden. En pas in de laatste 60 kilometer kregen een tiental renners het voor elkaar. En uit dat tiental bleven dus uiteindelijk Huushoft, Hesjedal en Borson, Haken over. En in dat peloton daarachter, dat leek allemaal rustig. Maar ontplofte ineens de koers toen Alberto Contador op het enige klimmetje van de dag gas gaf. Alberto Contador probeert het weer. En hij krijgt weer Thomas Vuglaert met zich mee. En Andy Schleck die dan ook nog kan volgen. En dan moet Cadel Evans toch gewoon een gaatje laten met Frank Schleck in het wiel. Kunigo zit daarbij, Anthony Roux, we zien Samuel Sanchez. En we zien nog een manager van HTC Colombia die daar probeert aan te sluiten. Maar het is Contador die het opnieuw probeert. En hij probeerde en hij probeerde en Kedell Evans en Sammy Sanchez... waren de enigen die Contador uiteindelijk konden volgen. Maar Evans was in de afdaling weer wat dapperder... en pakte een handvol seconden ook nog eens op Contador... en deelde ook een klap uit aan de rest van de concurrentie. Verrassend?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 Dat zijn de PMC-ploegleider na afloop, dat het dus mede gepland was. John Le Lange was dat. En waar de winnaars zijn, zijn er ook altijd verliezers. Andy Schlek was de grootste verliezer van de dag. Hij verloor in de afdaling van de Col de Mans ruim een minuut op zijn concurrenten. En Rob Ruig, die was weer eens de beste Nederlander. Hij zat in de groep klassemensrenners Hij kwam als negentiende aan in GAP. Zonder problemen reed hij naar beneden. Die afdaling was technisch. Uh...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 Robby Ruik zei dat. En toen alle stofwolken waren opgetrokken... en we keken naar het klassement... zagen we dat Thomas Veuclair daar nog altijd de leiding geeft. Maar Kenel Evans is nu tweede op 1.45. Frank Schlek die wat tijd verloor op 1.49. Andy Schlek die veel tijd verloor op 3 minuten. 3 nu, 3.26 voor de altijd goed meerijdende Samuel Sanchez. En Contador is dichterbij gekropen, 3.42. Basso nemen we nog even mee op 3.49. En Koudego op 4 minuut 1. En Rob Ruik, beste Nederlanders, als gezegd, 19e op 12. 15 minuten en 56 seconden. Uh, Jelle van Ender bleef gewoon in de bolletjes trui rijden. Kevin Nisch reed heel goed vandaag met de groene trui. Kwam op 6 minuten binnen. En in het jongerenklassement de Colombiaan Oeran rijdt in de witte trui. Aard te veel mensen zeiden de Tour moet nog echt beginnen. Nou, iedereen is vandaag op zijn wenken bediend. Want op het moment dat we het misschien niet helemaal meer verwachten... en vooral naar die kopgroep zaten te kijken... toen ineens eh, kwamen daar eh, de aanvallen. We hebben net de ploegleider van Evans gehoord. Die zei, we hadden daarvoor ook al wat tempo gereden. Dat hebben we ook gezien. En komt dat door, eh, iedereen dacht wel iets... maar hij had zijn oude, venijnige versnelling terug. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeker zeggen. En, en niet één keer, maar gewoon drie, vier keer. Net zolang tot uh, een aantal kapituleerden uh, en hij nog maar met twee mannen in zijn wiel over was. En dat ook uh, nee, niet nadacht, gewoon deed wat hij doen moest. Hij wist dat hij het verschil moest maken. als hij moet gaan wachten tot Evans overneemt, dat, dat weten we allemaal. Dat duurt eventjes. Dus hij heeft uh, het leeuwendeel van het werk heeft hij op kop gereden van, uh, van die drie man. Maar uh, toch bijgestaan door Cadel Evans. Op het moment dat hij dacht, van, laat ik hem toch even een stukje op kop rijden. Dus goed toegeslagen. Dat Andy Slek een halve een minuut met dalen verliest in de regen op deze renners... dat is misschien iets wat we van tevoren ook wel een heel klein beetje hadden kunnen zien aankomen. Maar dat hij in die klim eigenlijk ook uh, één keer kon niet meer, maar tweede keer... hij moest echt vol passen, hè? Ja, eerst was uh, Frank Slek die, die moest lossen en, uh, en later Andy. En Frank heeft het nog een beetje beperkt. En die kon nog weer aanhaken, maar Andy die, die, die stond stil op het moment dat hij loste en die... Dat roep je reed langzaam heen en dan kon hij niet eens meer aanpikken. Dus. En dan zijn er altijd mensen die zeggen... ja, maar dat is een soort type klim wat zo'n renner niet ligt. Kort, explosief, is een echte Contador-klim. Dat zegt nog niks voor die komende dagen. Of zeg nou, jij nou? Nee. Nou, nou, Nee, nou, ja. nee kijk, uh, Andy Slek uh, doet het al jaren goed in een luikbastnakeluik. En dan zijn de klimmingen ook niet zo lang. Dan zijn ze ook kort en verneinig. En dat kan hij ook, want dan rijdt hij gewoon altijd weg. En de, de, de voorlaatste klim, La Roche, dat heeft hij al twee keer gedemereerd. Hij laat ook iedereen staan daar en, en is vertrokken. Dus hij moet zeker het het is toch de combinatie rustdag en misschien het koude weer, wat hem nu parten speelt. En daar weet hij alleen antwoord op. En dat zal hij zeker niet gaan vertellen waar het allemaal aan ligt. Maar ja, dit is toch wel een uh, lichtelijke teleurstelling. Een behoorlijke uh, teleurstelling in het kamp van de slechtjes. Dus we noemen steeds Conta door, omdat hij de meeste indruk op de klim maakte. Maar als we aan het slot kijken wie de meeste tijd gewonnen heeft. En die stond er al zo goed voor. Dan komen we bij de heer Evans uit. Kadel Evans. Hier en daar getipt. Anderen juist zeggen. Nee, dat gaat toch ergens mis. Maar hij maakt wel per dag een sterkere indruk. Hè? Hij doet het heel goed. En uh, hij laat zich echt niet in, in de war brengen. En dat dus is wat John Longer zegt. De teammanager van... Uh... Van BMC, zijn naam, het heft in handen vanaf de voet van de klim eigenlijk. Eén lang lint. Peloton zag je ook gelijk uh, een hele grote groep met de handen bovenop het stuur. Rustig aan omhoog rijden. Gelijk gelost. Niemand die ook nog maar een idee had van ja, ik moet hier aan blijven hangen. Dus het was ook wel gelijk duidelijk dat de temper ontzettend hoog lag aan de voet van de klim. En het, is toch een, uh, het was toch 9 kilometer klimmen, uiteindelijk. Een kool van de tweede categorie. Zag er niet zo heel stijl uit, maar wel effectief. En daar merk je ook dat mensen twee, tweeënhalve weken in de benen hebben. Regen, naar weer, zware koers, hoog gemiddelde. Dat telt wel allemaal mee. Hè? Niemand zit meer wat dat betreft. Er nee, nee. zit niemand meer uh, op het gemakje mee. En uh, als het ware in de bagage dragen van het peloton. Ja. Dat was vandaag niet bij. Vandaag moest iedereen gewoon echt Waar je trappen zat, om he? vooruit te komen. Dat ja. dat, ja. Wij gaan uh, naar Italië toe. We zeggen drie grote alpeetappes Morgen de eerste. En dan zeggen veel mensen: ja, donderdag en vrijdag, dat zijn echt dé etappes. Nou, dat, dat denken we ook wel. Morgen drie. 2-1 en tweede categorie, maar um, een soort slot scenario als dat van vandaag, nadat natuurlijk al de hele dag weer aardig geklommen is, um, ik denk dat de Evansen en de, en de Contadors uh, wel weer wat van plan zijn, hè? want je moet ook nog weer even dalen voor je er bent. Ja, en de vraag is eigenlijk, van, gaan ze het doen op die laatste klim of gaan ze al op 6 aan de gang? En... Willen ze denk ik, het uit gaan proberen, dan denk ik toch dat ze dat gaan. Mijn gevoel zegt dat ze het toch een poging gaan doen. Het is een lange afdaling, dat weten we ook. En er is kans op terugkeren. Maar mocht het nat zijn, en dat geven ze op dit moment wel aan bovenin. dan is het toch een voordeel voor degene. Ze hebben het vandaag gezien. Er wordt geen... Ze komen niet meer terug in de afdaling. Dus dan heb je toch een, een mogelijkheid om echt al voordat je. Morgen naar de of overmorgen naar de Calabier gaat ja. en alles... dan heb je toch nog weer extra minuten gewonnen op, op twee man, Frank en Andy. Want de schrik zal er bij de, de, de familie Schlek ook wel een beetje zijn ingekropen. Hè? Want als je Andy zag dalen, die werd echt door allerlei mensen voorbij gezet. kon ook niet meer in de groep blijven waar hij uiteindelijk nog wel mee op de top zat. Op een halve minuut verloor op zijn broer en bijvoorbeeld op Rob Ruik... en dat soort renners verloor hij gewoon. Voor ja, ja, absoluut. En, en, en dus wat, wat Rob heel duidelijk aangaf... en waar we het al in de, vanmiddag in de uitzending over hadden... Het is niet alleen een kwestie van iets niet, niet goed kunnen dalen... maar als hij al dat weet van zichzelf... en dan ook nog op plek 15 begint een afdaling... ja, dat is fout op fout, vlek op vlek zeggen ze wel eens. Ja. En, en Rob geeft heel aan, ja, soms moet je een risicootje pakken... en dan moet je sprinten over de top heen, alles uit de kast... en dan als vijfde inpikken, maar dan zit je wel op een goede plek te dalen. Wij gaan morgen met heel veel spanning die etappen tegemoet zien. We gaan het uh, toerspel, uh, Aart Vierhouten toerspel in de laatste dagen van de Tour doen. Ik oh, ga je een aantal namen noemen, Aard. En dan moet jij zeggen of die de Tour nog kunnen winnen. Ik begin Tom Daniels, dat neem ik niet mee, maar de nummer 8. Koene Goes. Een beetje makkelijk beginnen. kan niet de Tour nog winnen. Aard? We hebben er een minuut voor, ja, dat je moet per 6 seconden antwoorden. Theoretisch kan het, maar wij nee, we strepen hem door. Wat is jouw idee? Strepen we door. Basso. Ja, strepen we door. Strepen we door. Zes, dat komt door. komt door is een podiumkandidaat. Ja, zijn podiumkandidaat hebben we niks aan. Gaat hij de Tour nog winnen of niet? Nou ja, ik heb altijd gezegd uh, Andy slek. dus het is een beetje lastig om, om nu, lastig, uh, ja. nu uh, te zeggen van... Maar, ja, Sanchez wil ik heel even snel weten, want die rijdt zo goed mee. Ja, hij sluit mee, maar die heeft een, uh, ja, gewoon een belachelijk slechte tijdrit, dus die gaat afvallen. Andy okay Slek. Dat is mijn kandidaat. is jouw kandidaat. Ook na vandaag nog? Heb ja, ik, je mag van voortschrijdend inzicht spreken, ja, ja, bij de analyticus. Ik, ik, ik hoop dat hij overmorgen gewoon toeslaat. En dan denk ik dat hij ook echt toeslaat met een paar minuten. Dus uh, okay. ik gok nog steeds op Andy. Frank Schleck. Nee. Nee? Kedell Evans? Dat is de grootste tegenstander van Andy en Contador. Dat is Dan heb ik ook gelijk de drie man van het podium. En welke voorgoorden... Koffie, Hel er kijken. Ik denk ook dat niemand ah, dat uh, koffie dus kijken. Zien. Elke dag moet je het weten uh, kunnen. Veukler? Ja, ja, ja, ja. Veukler, helaas voor jou Tom. Die gaat er echt gewoon van het uh, podium afvallen. Nog vijf dagen. Parijs is steeds dichterbij. Maar wij gaan uh, praten met de collega van uh, WNL, Alex de Vries. Want die neemt na half zeven de hele zender over uh, met de avondspits. Uh, Alex, wat, uh, <lacht> ja, wat hebben jullie zoal? Ja, goedenavond Tom. Ja, de hele zender en nog veel <lacht> ja. meer. Ja, we proberen het geheim van de erfpacht in de hoofdstad te ontsluieren... En uh, we gaan even naar Rusland, want dat is een verlichte dictatuur. Dat wisten we natuurlijk al lang, maar straks is ook de oude Tsar weer terug, Poetin. En waarom viert de NS-feest? Luisteren ze echt wel naar hun klanten? En we gaan ook nog even langs op Urk. Dat okay. is zo meteen Tom. Nou, dat komt zo direct na het blok van half zeven. Alex de Vries hoorde dus van WNL, die zetten de uitzending voort. Om half zeven eerst het uh, journaal, een korte versie met de hoofdpunten natuurlijk. Vanavond is er een uh, avondetappe, of tussen 10 en 11 op deze zender. En ook morgenochtend weer op de gebruikelijke tijden... tussen half negen en negen en tussen 11 en twaalf, de proloog... praten over de Tour en nog veel meer op de zender. Morgenmiddag om 2 uur zit Dione de Graaf hier weer. En dan gaan we dus de eerste van de drie grote Alpenritten rijden. Dan rijden we dus naar Italië. Een vervaarlijke rit waarin veel kan gebeuren... en die wij natuurlijk van minuut tot minuut zullen volgen op Radio Tour de France. En we doen dat, ik zeg het nog maar eens een keertje... want ik, nu kan ik het nog zeggen... Zeg en morgen misschien niet meer met Thomas Veuclair, de Fransman in de gele trui. 145 op Evans, slecht, slecht. Sanchez komt daardoor. Dat is het grote spel. Rob Ruijg doet mee op de 19e plaats. Kevin Nishikai in het groen. Oeran, de Colombiaan, vinden we ook wel weer eens mooi in het wit. En Van Endert in ieder geval start morgen in de trui. Gaat een mooie etappe worden morgen, maar eerst nog een hele, hele prettige avond.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 Mannen van Staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowan Heerzen en vrienden. Met de openzits, Jurk, Nick schilder, met bloed. En ook Raccoon, de 3J's en Guusmeeuwens. Mannen van Staal. Het nieuwe album van Rowen Heerzen, nu verkrijgbaar bij Blokker. Nederland staat steeds vaker vast. Dat kost tijd, geld en het vraagt veel van het milieu.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 NOS Journal. De hoorzitting in het Britse Lagerhuis over het afluisterschandaal is korte tijd geschorst geweest. Een onbekende man belaagde mediamagnaat Rupert Murdoch. Op beelden is een aangehouden man te zien die besmeurd is met een witte substantie. Het zou gaan om scheerschuim. Het Limburgse Provinciale Statenlid Uringa is uit de PVV-fractie gestapt en gaat verder als eenmansfractie. Waarom hij dat doet is niet bekendgemaakt. Nog de PVV-fractie, nog Uringa zelf wil er veel over zeggen. Door de stap van Uringa is het CDA weer de grootste fractie in het Limburgs parlement. Meer dan de helft van de 164 Amsterdamse onderwijsassistenten... is gezakt voor een toets begrijpend lezen. De toetsen lagen op het hoogste mbo-niveau. De gezakte onderwijsassistenten krijgen nu extra scholing. Volgens staatssecretaris Knapen barst het Keniaanse vluchtelingenkamp Dabadaab... als gevolg van de hongersnood in de Hoorn van Afrika uit zijn voegen. Het kamp was bedoeld voor 100.000 mensen, maar er zitten er nu vier keer zoveel... Heeft knapen zelf geconstateerd, want hij is er op bezoek? Hij roept iedereen op om guld te geven via Giro 555. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Alleen in het noordoosten is het nog helder. De rest van het land gaat al schuil onder de bewolking. En die bewolking zorgt de komende uren voor een aantal buien, soms ook met onweer in het zuiden en oosten van het land. In het zuidoosten regent het overigens al. Vannacht klaart het overal breed op, het wordt overal ook droog... en er kunnen een aantal mistbanken ontstaan en daarbij koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen is de meeste zon weggelegd voor de kust, zowel in het westen als in het noorden. Ook in het binnenland is af en toe de zon te zien, maar daar is de kans op buien weer een stuk groter. Het wordt zo'n 19 graden aan zee tot 22 in het oosten van het land... en de wind is zwak tot matig uit variabele richting. En de dagen erna houden we dit wisselvallige weer... met tegen het weekend een dip in de temperatuur, maar wel elke dag zon. AWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files op de Ring van Amsterdam. Op de A10 West richting Zaanstad voor Westpoort, 4 kilometer. En op de A10 Zuid en Oost richting Zaanstad voor Schellingwoude, 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. En Poetin zit de jeugd in. Goedenavond, U luistert naar avondspits op Radio 1 live vanaf de redactie in Amsterdam. Erfpacht, gaan we het over hebben. Duizenden Amsterdammers maken zich ernstige zorgen momenteel over de nieuwe erfpachttarieven van hun gemeente. De pachttarieven wijzigen meestal zo om de 50 of 100 jaar. En nu is zo'n cruciaal moment voor ieders portemonnee. Ditmaal echter stijgen de tarieven zo exorbitant dat niet alleen de huiseigenaren, maar zelfs het stadsdeel Zuidbestuur alarm slaat. Tegenover mij zit Koen de Lange. Goedenavond. Goedenavond, Alex. U bent de voorzitter van de Stichting Erfpachters Belangen Amsterdam. Een vereniging die de gemeente Amsterdam voor de rechter heeft gedaagd, zelfs. Wat wilt u bereiken bij de rechter? Nou, wat we willen bereiken is dat de, de erfpachtkanon, het bedrag wat je per jaar betaalt mm -hmm. aan de gemeente, dat dat ongewijzigd blijft. Ja, want waar baseert de gemeente zich nu eigenlijk op bij die nieuwe tariefbepalingen? Is dat nu helder? Nou, de gemeente die wil uh, de, de kanon vaststellen op basis van uh, de marktwaarde van de grond. Mm -hmm. En. Uh, wij vinden dat de gemeente in de tussentijd... niet de spelregels kan wijzigen. Uh, en dat ze Hoezo? Eigenlijk... Wat waren die spelregels dan eerst? Nou, vanaf... Uh, 1923 ongeveer heeft de gemeente... Uh, de gemeenteraad bepaald... dat de gronduitgifte... en de erfpacht ten dienste moest staan... van de woningbouw. En dat... Uh, de kostprijs de basis diende te zijn... voor de erfpachtkanon. Mm -hmm. nou, op basis daarvan... zijn al die contracten 75 jaar geleden... afgesloten. En uh, dan kan je nu niet opeens... bij, uh, bij herzieningen gaan zeggen van... Hey, ik veronder de grondslag en ik ga nu uh, op basis van marktwaarde uh, taxeren. Kortom, het was al die speculatie ooit. En nu opeens zegt de gemeente het is marktwaarde. Ja, daar komt het op neer. Aan de andere kant kun je de gemeente niet verwijten... Uh, het gaat om uh, meer dan 5 miljard aan, aan uh, erfpachtinkomsten... Dat ze, dat ze voor die marktwaarde gaan, toch? Nou, het is, uh, de waarde uh, voor de gemeente is 5 miljard. Ze verdienen daar ongeveer 80 miljoen uh, per jaar aan. Nou. Mm -hmm. um, de, nee, ik begrijp heel goed dat de gemeente uh, uiteindelijk uh, die marktwaarde uh, uh, wil incasseren. Ze zijn tenslotte eigenaar van de grond. Uh -huh. De vraag is alleen op de manier waarop dat gebeurt en op het moment waarop dat gebeurt. Ja. En... U heeft nu een rechtszaak aangespannen. Is nu het stadhuis in paniek omdat het zoveel, zoveel, om zoveel geld gaat? Nou, wat we wel zien is dat de gemeente uh, de afgelopen vijf jaar dat we hiermee bezig zijn steeds ontkend heeft dat uh, de kostprijs de basis is geweest van de, van de erfpachtkanon. Mm -hmm. En uh, onder druk van deze rechtszaak hebben ze nu twee weken geleden uh, eindelijk dan erkend dat dat toch zo is. Maar ja, het wat geldt dat voor de bewoners van Amsterdam? Die moeten alsnog de hogere tarieven betalen. Nou ja, dat is uh, dus inderdaad de, de, de vraag. Wij uh, willen met deze rechtszaak willen we dus zorgen dat uh, voor alle mensen die zich uh, daarachter scharen... zo'n collectieve procedure, ja. dat uh, de gemeente daar eigenlijk uh, op zijn vingers wordt getikt door de rechter... en uh, dus niet die hoge tarieven in, uh, in rekening wordt Nee, bedacht. Dus u wil dat de erfpachttarieven blijven zoals ze zijn? Ja, daar, daar is uiteindelijk wel de inzet. In welk stad is momenteel de situatie echt nijpend? Stel, daar verandert helemaal niets? Nou, op dit moment zijn er heel veel woningen, ongeveer 3000 woningen... die de afgelopen paar jaar, en de komende paar jaar, worden herzien in Bos en Lommer. Dat is een, een voglaarwijk, zoals dat zo mooi heet. Uh -huh. waar, uh, een, probleem, een probleemwijk dus? Een, ja, maar waar, waar juist heel erg goed heel veel woningen, uh, huurwoningen... juist verkocht worden aan uh, jonge uh, gezinnen, mensen en eenstaanden... die daar in huis kunnen lopen. de kopen. leefbaarheid? En uh, die mensen die worden nu geconfronteerd met bijna een maand inkomen. wat ze moeten gaan betalen aan erfpacht. Ja, dat is niet waar, niks, ze, waar ze niet op gerekend hebben. Nee, en wat zegt de gemeente dan? Nou, de, nou ja, de gemeente die, uh, die zegt eigenlijk uh, niet zo heel veel tegen die mensen. Want dat is een van de punten dat er, niet zo, uh, dat er eigenlijk niet wordt voorgelicht. De mensen krijgen een brief op de, op de mat. waarin uh, uh, de nieuwe kanon wordt aangekondigd. Uh, onduidelijke brieven, onduidelijk voor de mensen. En als mensen niet reageren of uh, niet op tijd reageren. dan zit er opeens een heel ongunstig uh, aanbod vast. En uh, mensen begrijpen niet. Uh, Erfpacht is een complex product. Wij zeggen een financieel product. En dat is voor heel veel mensen natuurlijk heel moeilijk om dat ja. goed te begrijpen. Dat mag de gemeente de... morgen komen uitleggen bij ons, want de baas van het bureau Erfpacht, Amsterdam directeur, die komt langs. Ja, um, een ingewikkelde brief. Um, maar de banken spelen ook een belangrijke rol, hè? Die doen uiteindelijk toch ook die gaan akkoord met de voorwaarden die de, die de gemeente Amsterdam stelt. En dan kom je daar als, als particulier naar. Tegen een hele hoge tarieven moet je dan die hypotheek verhogen of, of in ieder geval. bijlenen. Daar is er ook heel veel kritiek op. Ja, en dat is uh, natuurlijk ook nog maar de, de, de vraag uh, hoe lang uh, de gemeente zeg maar, mee wegkomt met zoals het nu gaat. Ja, want de Vereniging Eigen Huis heeft al een klacht bij de kartelwaakhond, de NMA, ingediend. Hè, voor prijsafspraken door de banken is niet niks. Ja, maar dat gaat, dat gaat niet zozeer over de gemeente als erfpachter. als het gaat over als particulieren erfpachter zijn. Maar het maakt het allemaal nog complexer. Dat maakt het iets complexer. En wat, wat daar aan de hand is, is dat de banken vorig jaar gezegd hebben van nou, we gaan als een particulier grond in erfpachten uitgeeft... dan gaan wij dat niet financieren. Omdat er in deze erfpachtcontracten zoveel onduidelijkheden zijn. Uh -huh. En daar willen wij eigenlijk dat de contracten er anders uit komen te zien. Nou, ja. dat, heeft, dat is natuurlijk een ontzettende situatie die niet kan. En hè, Dit soort problemen kunnen niet over de, de rug van uiteindelijk burgers worden, worden uitgevochten. Maar trekt een gemeentebestuur van Amsterdam deze situatie zich nou, nou aan? Zou je zeggen, er gaat toch iets gebeuren met de portemonnee van hun burgers... Nou, de de voor de gemeente Amsterdam die blijft op dit moment nog buiten schot. Omdat uh, uh, banken eigenlijk zeggen van nou een overheid, daar hebben burgers toch meer uh, mogelijkheden om zeg maar hun recht te halen. Mm -hmm. Dus die financieren we wel. Mm -hmm. um, maar de vraag is hoe lang? En we zijn nu met de, uh, de Nederlandse Vereniging van Banken zijn we bezig met, uh, om eigenlijk uh, duidelijke criteria uh, op te stellen... Uh, uh, waarde aan erfpachtcontracten moeten. Dus je vecht, u vecht op twee fronten. Iets vriendelijker bij, met de Vereniging van Banken... en voor de rechter bij de gemeente Amsterdam. Ja, en, en, maar, maar dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met andere erfpachters... met makelaars, met uh, notarissen. Uh, dus eigenlijk alle, alle marktpartijen. Um, uh, en waarom gaat het erfpachtsysteem niet gewoon op de helling? Dat zou ook veel simpeler zijn? Nou, kijk, op zich is uh, erfpacht is, is een van de contractvormen die in het, uh, in het wetboek staat. Dus je kan niet opeens, hè, de, het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel erfpachtcontracten er zijn... maar de schattingen zijn ongeveer 500.000 tot een miljoen erfpachtcontracten in Nederland. Uh -huh. Je kan natuurlijk niet in één keer zeggen van nou, dat schaffen we af. Dat is niet realistisch. Wat wij wel zeggen is, uh, het moet duidelijk en transparant zijn. Dus erfpacht kan een heel goed instrument zijn, kan ook een heel goed publiek doel dienen... maar je moet wel volledig helder zijn in de story. Tegen heldere voorwaarden en met behoorlijk ja, en dan moet dus duidelijk in het contract. Als je een huis koopt, moet je kunnen lezen waar je in de toekomst naartoe bent. En dat is het probleem met al deze oude contracten... Eh, is dat nou. er heel veel zaken niet in het contract staan of niet goed staan... waardoor er heel veel onduidelijkheid is. En ik hoop dat de rechter u, uh, u wel begrijpt. Dat ja. hopen we zeker. Ja. Koen de Lange van de Stichting Erfpakt Belang Amsterdam... we uh, zien nog wel eens een keer terug. Dank u wel voor uw komst aan het studio. Dank u wel. Afluisterschandaal in Groot-Brittannië. Krijgt Media Tycoon Murdoch de deksel op de beerput? Het antwoord krijgt u zo bij WNL. Eerst het financieel nieuws. die sloop vanmiddag van het laagste punt sinds september vorig jaar bijna een procentje omhoog naar 326 punten. Praat ik over met Corné van Zijl van SNS Bank. Goedenavond, Corné. Goedenavond, Alex. Ja, Philips was ook vandaag weer de geslagen hond op de beurs. Kredietbeoordelaar Moody's die kwam er nog eens overheen met een waarschuwing. Wat was die precies? Nou, die waarschuwing was van nou, als ze niet genoeg winst maken en ze gaan wel die aandelen inkopen, want ze hebben gisteren voor 2 miljard een aandelen inkoopprogramma aangekondigd, ja. dan zouden ze misschien uh, Philips moeten gaan downgraden en daar zijn tegenwoordig beleggers erg gevoelig voor Ja, wat, was er nou, wat is er nou mis met het uh, aankopen van die eigen aandelen? Is het geen slimme is eigenlijk niks. Um, he, om, het is eigenlijk heel simpel, inkoop van eigen aandelen. Op het moment dat je denkt dat je winstgevend ja, uh, genoeg kan investeren in nieuwe producten. En ja. je hebt eigenlijk te veel kapitaal. En dat, en dat heeft Philips. He, Philips heeft niet eens uh, schuld staan uh, persoonlijk. Dus hoeven ze niet eens wat aan te trekken van, uh, van moedies. Uh, maar dan ga je dus je aandelen inkopen. Dan groeit de winst niet, maar de groeit wel, omdat je minder aandelen hebt. Uh, de winst per aandeel. Oftewel, de koek groeit niet, maar uh, er zitten minder mensen aan tafel om mee te eten. Ja, kun je het af of kun je het goed? Ik denk dat het een heel goed, uh, goede optie is op het moment dat je geen misgevende dingen ziet. En, en dat gaat ik op dit moment zeker voor Philips uh, op. Ja, vliegen we even de oceaan over naar de Verenigde Staten. Um, daar regent het vandaag namelijk bedrijfscijfers. Niet, niet de minste Coca-Cola, Johnson Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, we Wells Fargo. Uh, niet de minste, zei ik al, een positieve trend, zag jij of niet? Ja, eigenlijk stuk voor stuk uh, goede cijfers. Eén uh, groot voordeel wat Amerikaanse bedrijven hebben... is natuurlijk dat zij de dollar mee hebben gehad in het tweede kwartaal. En mm -hmm. dat hebben wij in Europa juist uh, tegen. De dollar goedkoper geworden. Dus dat is het voordeel van Amerikaanse bedrijven. Um, maar het, het, uh, ik moet zeggen, de onderliggende trend die je bij al die bedrijven zag... was ook goed. Coca-Cola profiteerde van uh, opkomende markten. Uh, Harley Davidson verkocht meer mot motoren. Uh, en ook de banken waren erg goed... Alleen Bank of America, die uh, was wat teleurstellend, maar die had uh, dat was meer een eenmalig iets. Dus in ja. het ziet het er echt goed uit. Ja, ook voor de wereldeconomie. Want als de consument in Amerika zich roert, dan profiteert de hele wereldeconomie daar vaak van, hè? Ja. En dat is nou helaas net niet zo. Het zijn vooral de uh, uh, grote bedrijven die uh, ja, exposure hebben naar uh, het Verre Oosten... en mm -hmm. dat soort uh, regio's. Maar uh, met de consument zelf gaat het nog niet zo goed. De werkeloosheid blijft hoog. Uh, en met al dat gedoe daarover kredietplafond... Ja, daar wordt een gemiddelde uh, consument in Amerika ook niet echt vrolijk van. Dus die consument houdt nog even de hand op de knip. Corné van Zijl van SNS Bank, ik wens je een fijne vakantie. Want dat gaat hier namelijk... Zo dadelijk. Tradities kosten Urk euro tienduizenden euro's. Maar eerst, mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn excuses aangeboden voor de afluisterpraktijken door zijn inmiddels opgeheven krant News of the World. En dat deed hij vanmiddag voor de onderzoekscommissie van het Lagerhuis. Ik praat erover met Hieke Jippens, correspondent in Londen. Goedenavond, Hieke. Goedenavond. Een van de meest machtige mannen van Groot-Brittannië gaat door de knieën. Dat is bijzonder, hè? Waar heeft hij spijt van? Hij heeft spijt van het feit dat hij van alles niet wist. Hij heeft, we hebben het nu over senior, hè, over Rupert. Senior, hij heeft, ja. ja. Hij heeft spijt van um, uh, het feit dat hij bedrogen is... door uh, de mensen in wie hij uh, uh, vertrouwen stelde. Er werd hem net mm -hmm. uh, aan het eind van de zitting de vraag gesteld... Uh, of hij ook uh, overweegt om uh, op te stappen. En hij zei nee. En toen was de vraag waarom niet? En toen zei hij... Um, ik ben de beste persoon om dit allemaal, om deze, deze stal te reinigen. Ja, vinden de heren dames politici dat ook? Um, die schorten hun oordeel uh, nog even op, denk ik. Die zijn net begonnen aan het verhoor van Rebecca Brooks... de voormalige hoofdredacteur van de News of the World... en later directeur van de News Inmiddels of the ook World. Inmiddels aangehouden door de politie, hè? Inmiddels gearresteerd door de politie en mm. 12 uur verhoord en uh, voorlopig vrijgelaten. Mm. Datzelfde lot hangt mogelijk ook James Murdoch, de junior die vandaag de hele middag naast zijn vader zat... en probeerde elke keer... Uh, de, hè, ze hadden een soort rolverdeling kennelijk gemaakt... met vader was in het begin vooral kwetsbare oude man. Ik ben nee. al tachtig en ik weet het allemaal niet meer zo. Mag James dat beantwoorden? Uh, James hangt ook boven het hoofd... dat hij mogelijk alsnog uh, gearresteerd wordt. James had op alle punten geen enkele verklaring... over waarom die dingen niet wist. Hij was uh, uh, gekomen toen, het, uh, toen een groot gedeelte... van de afluister, van het eerste afluisterde al voorbij was geweest. Hij had het niet zo goed begrepen. Hij wist ook niet, hij wist ook niet waarom mensen dingen niet gedaan hadden. Maar voelt, nu voelt de gemiddelde Brit zich toch een beetje bij de neus ge genomen... Door, uh, door de media van Rupert Murdoch. Wat denk jij? Nou, ik denk, het, ik denk het zeker. Ik denk dat een heleboel mensen het ongelooflijk spannend vonden... om deze twee heren vanmiddag door het stof te zien gaan... en, en, en pogingen te, te doen om hun uh, naam uh, te zuiveren. Er stonden vanmorgen om elf uur stonden er al lange rijen voor uh, het lagerhuis... om deze hoorzitting uh, bij te wonen. Helaas heeft de politie daarbij kennelijk niet zo goed opgelet. Want je hebt gehoord dat uh, Robert Murdoch net uh, uh, bijna een scheerschuim taart in zijn gezicht heeft gekregen door iemand die ook in de zaal uh, zat. Hetgeen door mevrouw Murdoch, Wendy, dat zijn Chinese derde echtgenote... Ja. die heeft dat nog net afgewend, waardoor, waarna de voorzitter van de, deze Lagerhuiscommissie... haar aan het eind van de zitting complimenteerde met het feit... dat ze een goede linkerhoek had. Ja, en ze kunnen ook goed cricket hè? Uh, over sappige taarten gesproken, heb je nog sappige details gehoord vanmiddag? Van, uh, tijdens nou, de. Wat ik wel een sappig detail vond, was het feit dat een labour huis wilde weten van Rupert Murdoch en dacht dat dat een hele goede vraag was. Uh, aan hem vroeg van, hoe komt het dat u door de achterdeur Downing Street 10 binnenkwam, uh, kort nadat David Cameron en zijn conservatieven uh, de verkiezingen hadden gewonnen. Iets waar de, waar de kranten van Rupert Murdoch voor geijverd hadden. Mm -hmm. Waarop Rupert Murdoch zei, uh, nou, dat had Downing Street 10 gevraagd of ik door de achterdeur binnen wilde komen. En ik ben ook heel vaak bij Gordon Brown, de premier op bezoek geweest. En dat moest ook altijd door de achterdeur. Ja, um, allemaal smeug, natuurlijk wat er nu gebeurt. Uh, en, en de beerput is waarschijnlijk uh, nog lang niet dicht. Um, wordt er ook al gesproken over wat er met de normen en waarden... in de Britse dagbladjournalistiek moet gebeuren of moet veranderen? Dat is een uh, kwestie die onder andere wordt voorgelegd aan een commissie die door de politiek is opgezet. En die natuurlijk uh, uh, het zijn tijd zal nemen om daarover uh, te rapporteren. De Murdochs beloofden in ieder geval nu dat ze zouden proberen om uh, de ethiek van hun bedrijf ten aanzien van uh, de berichtgeving... om die zo uh, uh, fatsoenlijk te maken dat dit soort dingen niet meer kon gebeuren. Dat was het commentaar van de lagerhuisleden. Heer, heer, of uh, werden de wenkbrauwen gevonden? Um, die waren niet in de situatie om hier, hier te zeggen. Die hebben beleefd, uh, uh, bedankt en Rupert Murdoch gecomplimenteerd met zijn stoïcijns voortgaan met het verhoor. Nadat hij dus bijna dat scheerschaam in zijn gezicht had gekregen. Goed zo. Hieke Jippes, Korpsbent in Londen. Dank je wel voor je verslag. Poetin mist het kremlin en wil terug op het pluche. Rond de borstige blondjes, die helpen hem. Zo dadelijk meer erover. Eerst tienduizenden euro's weggooien. Het gebeurt werkelijk op Urk. In verband met de zondagsrust wordt op de zevende dag van de week... geen geld geïnd voor bootjes die in de haven afmeren. Op zondag dus gratis stroom en water voor iedereen daar. Onze verslaggever maar zeilde af naar de haven van Urk. En wat bleek? De inwoners vinden het allemaal wel best. En zo ook deze man met marinepet. Dat wordt altijd te veel opgeschroefd, man. <laughs> ja, want? Nou ja, kijk, de, de mensen die hier komen, die, die weten dat voor de tijd ook niet dat dit hier gratis is. Of ze moeten hier al meerdere keren geweest zijn. Maar, maar van het principe dat er op zondag geen geld geïnvoerd wordt, nou, okay, wat vindt u daarvan? Dat hebben wij altijd al in, dat willen ze dan nou zogenaamd af. Oh. <laughs> ja, het blijft wel zoals het is, hoor. Ja, en vindt u dat goed of vindt u dat slecht? Nou, waarom zouden wij ons er nou druk over maken? Of ja, oh, oh, oh. Of je nou geld beurt of niet. Maar het gaat om 10.000 euro's, heb ik begrepen. Nou, zoveel, zoveel kan dat nooit belopen. Daar geloof ik niet in. Meneer, komt u uit Urk? Ja. Dus u heeft hier uw eigen boot euh, liggen? Ja, dat klopt, ja. Wat vindt u ervan dat al zondag al die mensen hier naartoe komen om gratis stroom te toppen en water? Mag voor mij. Want door de week de mensen die dan aanleggen, die betalen toch een gedeelte bij aan de kosten die dus zondag niet geënt kunnen worden. Vindt u het niet vervelend? U betaalt dan de hele week door. Betaalt u geld voor uw lichtgeld en stroom en water? En ondertussen komen zondags een paar van die profiteurs dan hier eventjes... Ja, maar dat maakt in wezen niks uit. die gaan naar andere plekjes toe en daar leg ik dan ook zo'n gratis. U roept er niet de gemeente bijvoorbeeld op om te zeggen van... nou, goh, doe er eens iets aan. Ga toch zondag bijvoorbeeld in. Nou, ik sta je anders zeggen. Ik heb het voorstel gedaan... maar het boekje maar mee naar lopen. Ik wil even... Ik zie daar geen bezwaren. Waarom niet? Ja, het is dus, omdat het dus inderdaad op de zondagsrust en dan mag er geen geld geïnd worden. Dat is dan inderdaad de reden die ze aangeven? Nee, dat vind ik niet. Nee, je gaat ook ergens zondags naartoe en dan ga je ook maar kopen en dan betaalt je ook. Dus waarom mag je hier dan niet betalen? Nee, ik vind dat, uh, dat telt eigenlijk niet meer. Burgemeester Jaap Kroon van de gemeente Urk. Um, zondagsrust uh, en daarmee wordt er dus geen geld geïnd. Is dat niet een beetje achterhaald? Wij vinden van niet. Uh, wij uh, stellen daar uh, prijs op. Dus uh, onze havenmeesters hoeven op zondag niet te werken. Anders als uh, dat er iets ernstigs aan de hand is, dan zijn ze natuurlijk uh, paraat. En uh, in het verlengde daarvan zeggen we... we hoeven op zondag ook geen geld te verdienen aan onze haven. Maar dat u loopt op die manier 10.000 euro's mis. Ja, maar uh, dat hebben wij, uh, zo kan je dat zeggen, over voor uh, dat principe. Dat vinden wij belangrijker. Goed, ik had net iemand gesproken die zei ook van... nou ja, op zondag ga ik ook een broodje kopen, maak ik ook een geldtransactie. Dus wat dat er gaat, ja, zou je kunnen zeggen van, nou ja... Stap daar een beetje overheen. Nou ja natuurlijk, je kan erover discussiëren, maar de gemeenteraad die is daar een paar jaar geleden uitgebreid over, is het onderwerp aan de orde geweest. En die hebben gezegd van nou wij vinden het toch wel belangrijk dat we ons ook als gemeente op die manier presenteren naar buiten toe weet wel in de haven van Urk betaal je op zondag geen geld. Nou dat kan dus ook iets anders betekenen dat straks aan iedereen naar Urk toe komt en dan is het gedaan met de zondagsrust. We hebben maar een beperkt aantal lichtplaatsen. Dus we weten precies wat we wel en niet kunnen hebben wat dat betreft. En we gaan er ook vanuit dat mensen er geen misbruik van maken. En over het algemeen is dat ook zo. Maar goed, je zou ook bij spreken kunnen zeggen... zet in dat geld maandag. Nee, maar goed, dan gaat het erom zo is dat beoordeeld en bekeken... door de week verdienen wij voldoende... om te kunnen zeggen van mensen op zondag liggen hier gratis. Het is allemaal wel heel nobel. Ja, maar wat dat betreft is de gemeente Urk ook heel bijzonder. Ook principieel, maar dat mag ook zeker in Beetje dit geval. Beetje dom misschien ook? Wat zegt u? Beetje dom misschien ook? Nee, want ik denk dat het merendeel van de mensen die bij ons komt... dit weet te waarderen en zegt van hier kom ik nog een keer terug. Een video met mooie blonde vrouwen die Vladimir Poetin rondborstig steunen. Ze scheuren hun t-shirts sensueel kapot... en kijken verleidelijk in de camera met een bekende smartphone. Wel erg zichtbaar in de hand. Het lijkt het begin van een campagne die Poetin weer in het Kremlin moet krijgen. Pieter Waterdrinker, schrijver, woonachtig in Moskou. Daar praat ik er mee over. Uh, Pieter, uh, ja, is dat zo wat ik zeg? Maar zitten we te wachten ja wordt het volossende woord van wel uh, dan wel van Poetin of van Medvedev of zich daad gaan stemmen. Mm -hmm. Want het aan het begin heeft aangezegd, ja we zijn nu een regerings, en, hè, Medvedev als leider als president en als uh, premier. En uh, ze hebben gezegd we gaan het geval niet tegen elkaar opnemen. Uh, uh, wie zich dan wel naar voren gaat schuiven, ja dat is de grote vraag. En iedere keer uh, is, het, is het gissen daar. Het filmpje dat uh, nu over heel Rusland raast we uh, ja. is inderdaad een student, zien dus Anna, die dan zegt... Uh, één man in Rusland waar ik helemaal gek van ben, dat is Vladimir Putin. Hij is een, een waardig politicus. Vele gooien smijten vuil over hem uit. Maar dat is alleen maar omdat ze bang zijn, omdat ze slap zijn. Ja. Omdat ze nooit hun... kunnen innemen. Maar waar dan komt dan dat moet... filmpje vandaan, uh, Pieter? Uh, dat is uh, geplaatst op acte Ruh. Dat is een van de meest... De voor Site hier, sociale sites hier in, in Rusland. Ja. Door jonge mensen, zoals die Anna, die studenten die zich dus uh, daar op dit filmpje visioneert en ook alle jonge, slimme en vooral mooie meiden oproept zich uh, achter punten stellen, door een uh, prijsvraag. En die vraag is van maak een filmpje waarin je let op, iemand verscheurt. en het op naar uh, die website RU. ...volgens als je dan uh, het beste filmpje stuurt ...een iPad te winnen. En ja, dit past iets in de wereld... Uh, die, ...die onder Poetin uh, gecreëerd is. Uh, de wereld van Moskou... ...de grote metropool waar hij eigenlijk niet... Uh, ...meten is... Uh, ...dure auto's... hooghartige jonge dames... Uh, nachts, zon, -fils. En dat is een werkelijkheid die bestaat. Heeft... En daar kan je yeah. uh, toch de credit voor geven... ...dat hij dat... Uh, nou ah ja, eh, net als eh, uit in Rusland is er altijd ook een andere waarheid. En dat is de waarheid van de provincie 40 meter verderop, maar een totaal de werkelijkheid eerst. Ja, en wat voor werkelijkheid daar dan? Ja, ik zeg altijd maar dat, dat Rusland een soort tijdmachine is. Hè. Het is eh, alles bestaat hier het eh, tijd naast op. Hè. En eh, ja, Moskou, wie is het hier 35 graden al wekenlang, lang. avond op. Dat lopen de dames in de rond. Het is een soort Rio de Janeiro, de terrassen zitten... Maar voor. suggereer je nu dat het de rust niet uitmaakt... of Poetin dan wel met verder president wordt volgend jaar? Eigenlijk is het zo dat als je die vraag zou stellen... De, de, er is een volstrekt desinteresse over politiek in het algemeen... wat de, wat de nieuwe president aangaat. En al blij met het status Poetin destijds heeft een soort sociaal ingesteld. Dat bestond het het volgende. Als jullie maar je mond houden en niet al te, uh, niet al te vervelend doen over zaken als mensenrechten of over uh, enzovoort. Heeft het jullie wel vaak? Nou, dat heeft hij de afgelopen jaren gedaan. Het VEDEF uh, heeft dat eigenlijk voortgezet. Het VEDEF probeert zich altijd te positioneren als, als iemand anders. Hij is natuurlijk tien jaar jonger dan Poetin. Hij ja. Dat, dat, dat, dat, ja, nou, hij heeft wel eens kritiek, kritiek geuit op Poetin. Hè? Hij zou zich niet met de, de rechtspraak moeten uh, bemoeien. Hè? Tot slot mijn vraag, Pieter. Wie wordt, wie wordt de nieuwe Russische president volgend jaar, maart 2012 dus? Oh, dit is scenario denken. En voor, voor Rusland heb je één scenario dat er geen scenario's zijn. Ik hou het voorlopig op uh, Poetin. Laten we daarbij. Pieter Waterdrinker, schrijver, uh, te Moskou. Dank je wel. Ja, excuus voor de slechte telefoonverbinding met Moskou. Dan naar een feestje bij de Nederlandse Spoorwegen. Want ruim 1 miljoen dagelijkse reizigers zijn ietsje meer tevreden dan drie maanden geleden. 53% van de reizigers vindt dat de treinen vaak genoeg op tijd rijden. Ronald Stevens, woordvoerder bij de Nederlandse Spoorwegen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, moet ik u feliciteren? Nou, um, u zegt de reden voor een feestje, dat lijkt me wat uh, erg sterk uitgebreid. Maar we zijn wel blij dat de resultaten in elk geval ten opzichte van het uh, eerste kwartaal sterk zijn gestegen. En dat is iets uh, waar we het eigenlijk allemaal voor doen. Nee. Uh -huh. uh, voor de klant die graag wil dat wij op tijd rijden. En overigens ook nog uh, van andere uh, elementen van de dienstverlening van NS gebruik maken. En wat dat betreft zie je dat de totale dienstverlening wel weer terug is op het niveau qua waardering in elk geval van vorig jaar. Maar meneer Stevens, je zou het ook andersom kunnen redeneren. Hè? 47% van de 1,1 miljoen treinreizigers. Dat zijn er altijd nog 517.000 mensen, is ontevreden. Er zijn een paar dingen die u goed uit het oog moet halen. Dat is in de mm -hmm. eerste plaats de algemene klantwaardering. Die uh, luidt dat 76 dus ruim drie kwart van onze klanten, geeft ons een zeven of hoger. En vervolgens dat cijfer is samengesteld feitelijk uit een aantal deelonderdelen. Mm -hmm. En wat u bedoelt is eigenlijk de, uh, de, uh, het oordeel van de klant over het op tijd rijden. Dat is 53 klopt. Uh, en uh, eigenlijk spelen daar twee dingen een belangrijke rol. Het je hebt de objectieve weergave van de cijfers en dat die gaan over het op tijd rijden. Dat betekent dat uh, 95% van de tijd rijdt. Nu wordt ja, heel het, het wordt ja, heel het academisch. Het wordt heel academisch bijna. We nou, ben een college. Ik vertel mijn technische vraag <laughs> en dan moet ik toch wel even uitleggen. Ja, heel de objectieve kort, cijfers ja. geven aan dat onze treinen voor 95% op tijd rijden. Alleen tussen de oren van de mensen speelt zich een ander proces af en dat is een psychologisch proces. Hoe ervaren zijn nou eigenlijk onze dienstverlening? En dan merk je dat dat eigenlijk niet echt helemaal in overeenstemming is met. Uh, nou, ja, ik zal maar zeggen de objectieve. Dat u erachter komt wat er tussen de oren speelt van uw uh, klanten. Meneer Stevers, dank u wel. We moeten stoppen, de tijd zit erop. Uh, Woordvoerder van de NS, dank u wel. Het staat zover avondspits. Straks op deze zender de collega's van Kunststof. Daarin beeldend kunstenaar Charles Landvreug de gast. En hij brengt de zwarte Nederlandse kunst in de spotlights. Morgenavond, omroep WNL, gewoon weer terug om half zeven. Uh, op Radio 1, met avondspits. En we hopen natuurlijk dat u dan weer luistert. Ik wens u een hele fijne avond en succes als u nog de trein moet reizigen. En algemeen tevreden bent of algemeen ontevreden, kan zomaar. Dag. Weer omroep wnl.nl. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer.